Kruijbeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. Hey, hallo en welkom in Kruibeke informeert... het informatieprogramma dat je aangeboden wordt... door het lokaal bestuur van Kruibeke. We zijn vandaag 9 september, de grote vakantie is achter de rug... en we zijn met z'n allen weer druk bezig met onze dagelijkse gewoontes... De Kruijbeekse scholen die hebben ook een eerste volle week achter de rug. En onze jonge Kruijbeekse medeburgers die hebben die dagelijkse routine ook weer in de vingers gekregen. Tijd dus om zoals iedere maand even na te gaan wat er weer aan nieuwste sprokken valt bij het lokaal bestuur. Want waarover gaan we het dan hebben? Wel, nou, er zit wat info in over een drakenwandeling van de sportdienst...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 After that, after that, after that, try to get you back. I lokaal bestuur. Sinds de opening van het nieuwe recyclagepark van Ibogem in Ruppelmonde is het een vaak gehoorde klacht dat het nu wel bijzonder moeilijk is geworden om zware of onhandige stukken via een klein trapje in de container te deponeren. De containers die staan nu immers allemaal bovengronds. Het lokaal bestuur van Kruibeke neemt nu het initiatief om ondersteuning te bieden bij de aanbieding van moeilijk verwerkbaar afval. Elke vrijdag tussen 10 uur morgens en 1 uur middags zal een medewerker beschikbaar zijn om eventueel hulp te verlenen. Je kan die gewoon aanspreken op het park zelf en de dienstverlening is gratis. Do you want it? De jaarmarkt van Basel beleven, dat is sfeer op snuiven aan de kraampjes, genieten van de paardenprijskamp, kleine dieren bewonderen. Kortom, er is heel veel leven in het dorp. Je kan het allemaal meemaken op het Koningin Astridplein en in de Kerkstraat in Basel van zaterdag 9 tot maandag 11 september. Er is leute en plezier in Basel, zoals ze dat alleen in Basel kunnen.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 Agenda. Het jaarlijkse gezinsfestival van de Gezinsbond van Basel gaat dit jaar door op zaterdag 16 september. Plaats van afspraak is het Sint-Joris-instituut in Basel, waar er tal van activiteiten voor alle leeftijden zullen doorgaan. Er is onder meer een tweedehandsbeurs met baby- en kinderspullen. Maar je kan de jongsten in je gezin ook langs de grimetafel laten passeren of deelnemen aan de sportieve vilokeskoers. Er is een kleurwedstrijd en je kan een mooie prijs winnen met het bubberspel. De muziek wordt verzorgd door Radio Barbier. De inkom is gratis, je hebt dus geen excuus meer om niet eens langs te komen op zaterdag 16 september tussen 10 uur morgens en 2 uur middags in het Sint-Joris Instituut in Basel.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 informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken. Weer nacht wordt. En niemand weet waarom de zon nog schijnt. En niemand weet waarom de kille wind nog waaien zou. Maar ik weet dat ik van je hou. Niemand weet waarom er sterren vallen. Niemand weet waarom de dood ons volgt. Niemand weet waarom de mensen slapen in de kou. Maar ik weet dat ik van je praat. hou. houd me vast. Leg mijn een lief op je schouder. Houd me vast.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 En niemand weet waarom jij de enige bent die ik vertrouw. Maar ik weet dat ik van je raar hou. Raar Haar me vast. Leg mijn hoofd lief op je schouder, Raar me vast. Schil me zachtjes tot mijn raar. Soms wil het allemaal, het eventjes te veel. En bij jou zei je, is dan alles wat ik wil? Vraag me niets, zeg me niets, slaap me Als ik mijn raad bij jou uitstoot, praat niet met me, hou me stevig vast. Hou me vast, leg mijn hoofd lief op je schouder. Hou me vast, streel me zachtjes om haar. Soms wordt het allemaal eventjes te veel En bij jou zijn is dan alles van het lokaal bestuur. Om de bezoekers van de polders van Kruibeken, het kasteel Wissekerk, het sportcomplex de Dulpop en de ruime historische omgeving goed te ontvangen, wordt een nieuwe onthaal- en recreatiezone aangelegd in het centrum van Basel. Dit kadert binnen de ambitie van toerisme Vlaanderen om de zeven kastelen langs de Schelde in de kijker te zetten. In augustus zijn de werken aan de parking van sportcomplex de Dulpop van start gegaan. De verharding van de bestaande parking werd opgebroken en de grondwerken voor een totaal vernieuwde parking werden aangevat. Die nieuwe parking die zal vermoedelijk al in december klaar zijn. Ook de verkortingsdijk wordt onder handen genomen. Daar gaat de toplaag af en wordt een nieuwe wegdek aangelegd. Die werken zullen duren tot vermoedelijk ergens begin 2024.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 van het lokaal bestuur. Kan jij je ook zo ergeren aan het zwerfvuil... dat overal blijft rondslingeren? Wel, blijf niet bij de pakken zitten en doe er iets aan. Het lokaal bestuur van Kruijbeke neemt namelijk deel... aan de World Cleanup Day. En die valt dit jaar op zaterdag 16 september. Je kan die dag tussen 10 en 12 uur s morgens... vuilniszakken en grijpstokken en een wandelroute afhalen... aan de gemeentelijke stand op het Sint-Joris-instituut in Basel als je zelf je eigen vuilniszakken wil gebruiken... dan kan je natuurlijk ook al direct van thuis vertrekken... en dan maak je een wandeling zoals jij dat wil. De gevulde zwerfvuilniszakken die mag je tot één uur middags afleveren... aan de infostand van de Milieudienst. Alle deelnemers die ontvangen een consumptiebon... die ze dezelfde dag op het gezinsfeest... in het Sint-Joris-Instituut kunnen gebruiken. Heb je graag meer info? Kijk dan even op de website van de gemeente Krijbeke of contacteer iemand van de milieudienst... Fem 87.6 Dit is Radio Barbier. Marokko blijft de dodental na de aardbeving oplopen. Er zijn nu al 820 doden geteld en er wordt gevreesd dat het er nog meer zijn. De hulpverleners hebben afgelegen dorpen in het Atlasgebergte nog niet kunnen bereiken. Het epicentrum lag op een zeventigtal kilometer van Marrakesh. De Vlaamse Lotte van den Boogart woont daar. Ik woon bijna vijf jaar in Marokko. Ik heb nog nooit een aardbeving meegemaakt. Tientallen jaren geleden is er een hele zware aardbeving geweest waarbij bijna 10.000 mensen zijn omgekomen. Dus dat is de grootste aardbeving geweest ooit in Marokko. Maar dit is echt uitzonderlijk. De beving was voelbaar tot in Spanje en Portugal. Er verblijven op dit moment minstens 630 Belgen in Marokko. Dat zegt Buitenlandse Zaken. Wouter Pools. Enerzijds gaat het over Belgen die daar wonen, maar ook over Belgen die op het platform Travelers Online hun reis hebben geregistreerd. Niet iedereen doet dat en daarom is het mogelijk dat dat cijfer nog zal stijgen. Buitenlandse Zaken heeft ook een noodnummer geactiveerd, dat is 02 501 4000. Ons land maakt 5 miljoen euro vrij voor noodhulp aan Marokko. Dat zegt minister van Ontwikkelingssamenwerking, Caroline Genet. Die zal concreet dienen om de wederopbouw mogelijk te maken. Ja, bij een aardbeving ja, liggen er scholen tegen de grond, medische centra. We onderzoeken ook of Bifast medische teams kan sturen. Dat is op dit moment in onderzoek en de vraag moet van de Marokkaanse overheid komen. En ook Vlaanderen trekt 200.000 euro uit voor noodhulp via het Rode Kruis... ...laat minister-president Jan Bon weten op Twitter. In Deerlijk in West-Vlaanderen is een man met geweld om het leven gebracht. Het gaat om een man van 57. Zijn partner en zijn twee kinderen zijn opgepakt. Zij zijn meerderjarig. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket onderzoekt de zaak. Huren werd nog nooit zo snel duurder als nu. Dat blijkt uit cijfers van de koepel van makelaars CIB. De gemiddelde huurprijs in Vlaanderen was in de eerste helft van dit jaar 853 euro. Dat is 3,5% meer op een half jaar tijd. Je hoort Christophe Thijs van het CIB. De vraag overstijgt het aanbod, dus de prijzen stijgen. Daar komt nog eens de inflatie bij. Het feit dat kleine beleggers aan het afhaken zijn van die huurmarkt... omdat ze alternatieven hebben om, om te gaan beleggen. Alles samen maakt dat de huurprijs... Prijzen steviger stijgen dan normaal. Vlaams-Brabant is de duurste provincie. Daar betaal je gemiddeld 1000 euro huur voor een appartement. Vanmiddag blijft het zonnig en warm. De temperatuur stijgt op veel plaatsen boven de 30 graden. Ook morgen en maandag houdt de hittegolf aan. Maandagavond is er kans op onweer. Vanaf dinsdag wordt het wisselvallig en ook koeler. Fietsenhandel, Velodroom. Je kan er terecht voor alle herstellingen, ook aan huis. Onderhoud van alle merken. Fietsenaanbod van de vele merken, waaronder Koga, Oxford, Quick en Grenville. Open van dinsdag tot zaterdag van 9.30 uur 30 tot 19 uur en zaterdag tot 17 uur. Fietsenhandel Velodroom, Baselstraat 203, de Telefoon is Te Telefoon Telefonisch te bereiken op het nummer 03 744 91. Ruime parkeergelegenheid. Met optiek Foubert stralen, als de zon de zomer tegemoet. Schitter ah. mee met de zonnebril waar jij mee in het oog springt. Kom de collectie ontdekken en vind jouw perfecte bril bij ons. Geniet van onze Zonnebrilactie en koop een merkje Zonnebril. De Unifocale Glazen op Sterkte krijg je gratis bij. Voorwaarde in de winkel. Maak nu je afspraak op optikprober.be, onze nieuwe Vrouwplein Kruijbeken. Zondag en maandag gesloten. Kruijbeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeken.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 All <laughs> De beste muziek niks van toen tot nu. van het lokaal bestuur. Wie vanmorgen al in Basel moest zijn, die zal het al gemerkt hebben. Het is jaarmarkt vandaag. Sinds vanmorgen 8 uur tot vannacht 2 uur... zijn de Ruppenmondenstraat en de Kruijbekenstraat afgesloten... voor alle verkeer, tussen de Lamperstraat en de Kempoekstraat. Bovendien is ook het eerste gedeelte van de Kerkstraat... en de gehele Dorpstraat afgesloten. En dit nog tot maandagavond 10 uur. Er is in beide richtingen een omleiding voorzien... En in heel wat straten is er een parkeerverbod en sommige zijn ook enkel richtingsverkeer geworden. De bussen van de lijn die volgen die omleiding ook en de haltes Baseldorp en Kouterwegel die worden niet bediend. De lokale politie vraagt met aandrang om de aangebrachte verkeerssignalisatie nauwgezet te volgen. comb your head Van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeke zegt nee tegen onverdraagzaamheid en polarisatie. Kruibeke, dat zijn we immers allemaal samen. Wil je mee de strijd aangaan en op die manier meebouwen aan een diverse samenleving waarin iedereen zich thuis voelt? Er staan heel wat interessante avonden op het programma die je de bagage geven om samen met het lokaal bestuur mee te bouwen aan de toekomst van onze gemeente. Een eerste van die avonden is voorzien op donderdag 21 september... om 7 uur s'avonds in het Stadhuis aan het Mercatorplein in Ruppelmonde. Je krijgt op die avond informatie over hoe je kan omgaan... met roddels en haatspraak als slachtoffer, getuige of als beheerder van een forum op het internet. Want we kunnen er niet omheen. Op het internet voelen mensen zich vaak vrijer en losser... en worden er zonder scrupules scheldbetuigingen... en grove opmerkingen geplaatst... De deelname aan deze avond is gratis, maar je moet wel op voorhand inschrijven via een link die je vindt op de website van de gemeente Kruijbeke. van het lokaal bestuur. Ons verplaatsen binnen of buiten kruibeken dat moeten we allemaal. Vaak zelfs iedere dag. De Vlaamse gemeenschap wil met een regionaal mobiliteitsplan inzetten op een efficiënter, duurzamer en flexibel vervoer voor iedereen. Het combineren van verschillende vervoermiddelen staat daarbij centraal. De 300 Vlaamse steden en gemeenten die werden opgedeeld in 15 regio's. Voor elk van die regio's zal nu een vervoersplan worden uitgewerkt. Kruijbeke werd met acht andere gemeenten ondergebracht in de regio Waasland. Het voorlopig ontwerp van het vervoersplan kan je nu gaan inkijken aan het onthaal van het gemeentehuis. Digitaal is het ook mogelijk via een link op de website van de gemeente Kruijbeke. Je kan je opmerkingen op dit plan schriftelijk bezorgen aan het gemeentehuis ten laatste op donderdag 2 november.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 Bakkerij van Trier, pakt met plezier. Je kan bij ons terecht voor lekker brood, koffiekoeken, gebak en meer lekkers. Lange straat gesloten op zondag en donderdag. Zaterdag open tot 13 uur. Bakkerijvantrier.be Bakkerij van Trier, bakt met plezier. Op een donkere avond, in het Vaasland. Ook weer zo'n beveiligingssysteem van Waasland Security. Kom, we zijn Riebe de Bie. Waasland Security geeft inbrekers geen kans. Maak een afspraak op waslandsecurity.be. Doe het vandaag nog. Kruibeke informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruibeke. lokaal bestuur. Is het dak van je huis of je tuinhuis nog niet aangesloten op een regenput... dan is een regenton een goed idee. Het opgevangen water dat kan je gebruiken voor planten... om de auto of de ramen te wassen... of voor nog heel wat andere toepassingen. En zo bespaar je heel wat water op je waterfactuur. Bovendien zijn opvang en infiltratie in de bodem ook nog eens goed voor de natuur. In samenwerking met Waasland Klimaatland... Organiseert het lokaal bestuur van Kruiweken een groepsaankoop van regentonnen. Tot 31 oktober kan je aan een voordelig tarief kwaliteitsvolle regentonnen en toebehoren bestellen. Je kan ervoor kiezen om de producten te laten leveren en installeren of je kan ze zelf komen afhalen. De link om te bestellen, die vind je op de website van de gemeente Kruiweken. Got a good thing going now. You and me got it down on the low, on the low key. And I like you coming round, like you hanging around me. And it's cool just being us Why you get serious when we both like our own space. Don't know what we're doing, but I ain't losing no sleep. We don't give it no names. Three words we're never gonna say. So what? We like it that way. You don't need to be anyone, anything more And if you want there's somebody, I'm now gonna be yours, no Cause darling, we're breathe, no rush As long as it works for us Cause I like you coming round like you hanging round me, yeah We don't give it no names Three words we never gonna say So what, we like it that way The best hits and the Groenste The Classics. Hrumste Classics. In Basel en Ruppelmonde valt er dit jaar heel wat te beleven... tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september. Het Kloppend Hart zal je die dag in Ruppelmonde vinden. De Graventoren en de Getijdenmolen zijn uiteraard geopend... en die kan je als inwoner van Kruijbeke gratis bezoeken. Liefhebbers van houten erfgoedschepen... kunnen dan terecht op de scheepshelling aan de CNR-loods. Je kan meevaren met een houten boot richting Steendorp en Hingenen. In de loop van de dag wordt een oude gerenoveerde veerboot voor het eerst weer het water gelaten. En muziekliefhebbers die kunnen in de namiddag naar het Mercatorplein afzakken, waar voor de gelegenheid weer een kiosk staat opgesteld. Vier plaatselijke muziekverenigingen zullen er het beste van zichzelf geven. In Basel dan is het Kasteel Wissekerken geopend en kan je ook naar de opendeurdag van de Landmolen in de Heerstraat. De schans zal er zowel binnen als buiten te bezoeken zijn en geregeld zijn er begeleide rondleidingen. Om het geheel wat aan te kleden lopen er acteurs rond... die verkleed zijn als soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Tuesday Hij is niet te van het lokaal bestuur. Het lokaal bestuur van Kruibeken organiseert op maandag 11 september... een herdenking ter ere van alle slachtoffers van veiligheidsdiensten wereldwijd. De manschappen die zich dagelijks inzetten voor de veiligheid van andere mensen... die verdienen een hart onder de riem tijdens deze jaarlijkse herdenking. Iedereen is welkom tijdens de serene hulde die om 11 uur gebracht wordt... aan het gedenkteken aan de Holsthumstraat in Kruijbeke... My mother said I'm too romantic She said you're dancing in the movies I almost started to believe her Then I saw you and I knew Maybe it's cause I got a little bit older Maybe it's all that I've been through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 Die zegt dat het hier bijna twee uur is, dus tijd om deze Kruibeken informeert te laten uithoven. Volgende maand in oktober is het lokaal bestuur graag weer paraat met nog meer interessante en actuele informatie. Graag tot dan. Ciao. Kruibeken informeert. Een programma met informatie over de gemeente Kruijbeke. Radio barbier barbier barbier, barbier, barbier, barbier, barbier, barbier, barbier. dan dichtbij. FM 87.6. Dit is Radio Barbiers. Let's go! Radio Barbiers, barbier. Goedemiddag, middag.